Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag praat premier Schoof zo verder met de vier coalitiepartijen... PVV, VVD, NSC en BBB. Schoof heeft in Brussel ja gezegd tegen het plan om de EU... voor 800 miljard euro te herbewapenen. Maar de Tweede Kamer heeft hem teruggefloten. Het heeft te maken met de manier waarop. Het plan wordt voor een groot deel betaald met leningen... en het versoepelen van Europese begrotingsregels. Iets waar de coalitiepartijen het niet mee eens zijn. De politie in Brabant waarschuwt voor zogenoemde knuffeldiefstallen. Oudere mensen worden aangesproken door één of meer personen... meestal op een vriendelijke manier... waarbij het slachtoffer ongevraagd wordt aangeraakt... vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Vaak oudere mensen worden op een hele vriendelijke manier aangesproken. Ze worden afgeleid en dan worden ze beroofd van kostbaarheden en geld. En dan komen die oudere mensen vaak pas... Later achter Verschillende ouderen in Helmond en Valkenswaard is dit al overkomen. Er is aangifte gedaan, maar er is nog geen spoor naar de daders. En vanavond speelt AZ tegen Tottenham Hotspur. De return van de achtste finale van de Europa League. AZ-fan Richard is al dagen in Londen met zijn camper. De koelkast zit vol bier en hij heeft ook een fiets mee en zijn kite. En na de wedstrijd gaat hij morgen lekker kitesurfen. Hij heeft er zin in. AZ, AZ. Het is het bok en bok-out s'nachts. Ik heb twee dekens en dan heb ik nog een kacheltje erbij. Maar het is hartstikke koud. Ik ben vanaf 78 ben ik al fan. De kitesurfende AZ-fan? Ja, het is mijn passie in mijn leven. Nou, we gaan uh, lekker even bij het stadion kijken. Een beetje vast de sfeer proeven. En kijken of er nog meer van die idioten rondlopen voor uh, AZ. Je staat erbij, op en je gaat ermee naar bed. AZ, AZ, AZ. Hij heeft ook geprobeerd om door Londen te fietsen. Maar dat vindt hij doodeng. Hij wil er nooit meer heen. Hij verwacht dat AZ het moeilijk gaat krijgen tegen Tottenham. Maar toch gaat winnen. Het weer vrij zonnig met af en toe een felle bui met lokaal hagel. Het is rond de 8 graden en het waait stevig. Vanavond minder buien, vannacht kan het licht gaan vriezen. Morgen en ook vrijdag ruimte voor de zon en opnieuw een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 65 kilometer file in Noord-Holland. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht, tussen Breukelen en Utrecht Centrum, duurt er 10 minuten langer over. En op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer ook 10 minuten vertraging tussen Zuid-Scharwoude en de aansluiting met de N241. En tot zover de AMWB verkeersinformatie.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 Treating me so bad Treat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 niet te dichtbij genietende van een goed glas bier en ik pak mijn gitaar Al zo super van morgen, toen ik de middag voor me nog Zo moet het altijd zijn, dus ik heb bij geluk nog maar één vraag. Als het kan, als het mag, morgen weer zo'n I'm gonna grab a drink and make my way Down to my friends and we'll be out late We'll sing along to every song that they play Even the ones about it, I'll break Me and my friends going out all, going out all night Me and my friends don't know what we don't know what we like I've got a couple things to start from my mind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 dit punt van Acht, ik heb ervan gedroomd, maar ik had nooit verwacht tot elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam, mijn leid zou naar hier met jou hoe vandaag. Juist de plaats te staan, zo dichtbij.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 laat staan zo dicht dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Poetin zegt dat hij een bestand wil met Oekraïne, mits dat duurzaam is. Het is onduidelijk of hij daarmee instemt met het Amerikaanse voorstel. Het crisisoverleg in de coalitie gaat vanavond door. Premier Schoof zou niet van plan zijn de wens van de Kamer uit te voeren... door dwars te gaan liggen bij Europese defensieplannen van 800 miljard. Armenië en Azerbeidzjan zijn het eens geworden over de voorwaarden voor een vredesakkoord. De landen in de Caucasus zijn al decennia met elkaar in conflict, met name over de enclave nagorno karabakh Het weer vanavond minder buien en vannacht soms lichte vorst. Morgen ongeveer hetzelfde, dan ook een graad of acht. Dit is ZFM. Man, let's With words and spoken I said both